Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij rellen in Egypte zijn zeker veertien mensen omgekomen. Na het afzetten van president Morsi braken op verschillende plekken gevechten uit. De doden vielen in Alexandrië, Marsa Martrou en Minya. In Cairo zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Op het Tagirplein is de hele nacht gefeest. Het leger heeft de voorzitter van de partij van Morsi opgepakt... en zou plannen hebben voor veel meer arrestaties... Morsi zelf zou vastzitten in een gebouw van de inlichtingendienst of huisarrest hebben. De Ibn Galdun school in Rotterdam gaat niet zelfstandig verder. De islamitische school wordt onderdeel van een christelijke scholenkoepel. Bij Ibn Galdun werden dit voorjaar 27 examens gestolen. Al snel gingen er stemmen op om de school te sluiten. Zover komt het dus niet. De leerlingen krijgen na de zomer lessen in hetzelfde schoolgebouw... maar de naam Ibn Galdun verdwijnt waarschijnlijk. In de Deventer heeft wethouder De Jager een motie van wantrouwen overleefd. Ze was onder vuur komen te liggen door haar plan om werklozen en vrijwilligers in te zetten in de thuiszorg. In een extra raadsvergadering bood de wethouder daarvoor haar excuses aan. Ze benadrukte dat de verzorging van ouderen en hulpbehoefenden een taak blijft voor professionals. Het kennismakingsbezoek dat koning Willem-Alexander in oktober aan België zou brengen is onzeker geworden nu koning Albert terugtreedt.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 Verspreid over 15 jaar bracht de fotograaf 17.000 uur door in het wild, voordat hij beet had. Deskundigen noemen de beelden de heilige graal in de wereld van de Australische vogelaars. Het weer, geregeld zon, maar in het oosten kans op een bui, het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 4 juli. Goedemorgen. Het laatste nieuws uit Egypte krijgt u van onze verslaggevers in Cairo. Sander van Hoorn en Jeroen de Jager zijn op het Tagierplein. Daar waren ze gisteravond en gisternacht vannacht dus ook al. Hun reportages hoort u zo dadelijk. En we praten over de toekomst van Egypte. Dat doen we met de Midden-Oosten-deskundige van het instituut Klingendal, Roel Meijer. Hoofdredacteur van de Belgische krant De Morgen, Yves de Smet... spreken we over het aftreden van koning Albert. En Mino Remmers is in België voor de reacties. Ja, onder andere lopend in uh, veel voorden bij Brussel. Op een rotonde met de koning Boudewijnlaan. Een paar stappen verder de koning Albertlaan. En binnenkort dan toch ook de koning Filiplaan aantakken. En de muziek. Onder andere vanochtend, want we hebben nog veel meer. Op de Tour, Wimbledon en Dieren in het Nieuws. De krokodillen van Artis. En de muziek, ik zei het al, Kien... Over zes u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. Mohamed Morsi is geen president van Egypte meer. Legerchef al-Sisi verklaarde dat gisteravond op de staatstelevisie. Die boodschap zorgde voor grote vreugde op het Tahrirplein in Cairo. Daar zijn al dagenlang protesten aan de gang. Correspondent Sander van Hoorn was op het plein. Mensen dansen, mensen springen. Af en toe komt er een he lege helikopter overvliegen... en die wordt dan door al die groene laserpennen van onderen bestraald. Spectaculair gezicht, mooier nog dan het vuurwerk... dat op grote schaal ook wordt afgeschoten. Het is de tweede revolutie in Egypte in korte tijd... maar een demonstrant denkt dat deze wel bestendig is. Deze keer hebben de mensen over wat zal na deze revolutie. Deze keer is het wel een echte revolutie. Toch was het niet alleen maar feest. Op verschillende plekken in het land vielen bij elkaar zeker 14 doden. Ook werden er kantoren van de moslimbroeders geplunderd. Wat er nu gaat gebeuren in Egypte, dat is nog niet duidelijk, zegt Sander van Hoorn. Op korte termijn trouwens hoe het verder gaat... Moet je naar de moslimbroederschap kijken. De president, maar ook anderen, die hebben gezegd dat ze dit niet zullen accepteren. Een democratisch gekozen president die door het leger wordt afgezet. Ze hebben gezegd zelfs of gesuggereerd dat ze misschien de wapens ter hand zullen nemen. Nou ja, de moslimbroederschap heeft zich hier natuurlijk op voor kunnen bereiden. Maar misschien hebben ze zich niet goed kunnen voorbereiden. Een aantal leiders van de moslimbroeders is namelijk opgepakt. En Morsi zelf die zou onder huisarrest staan. De Rotterdamse Ibn-Galdun-school blijft bestaan, maar gaat niet zelfstandig verder. De islamitische school heeft gesprekken gevoerd met een koepel van christelijke middelbare scholen. Leerlingen van ibn Galdoen hadden dit voorjaar 27 examens gestolen... en er waren in het verleden meer problemen met de school. Van verschillende kanten werd er gevraagd om sluiting van de school. Hendrik Willem Willemhofs. Na de examenfraude zijn de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd... tussen de ibn Galdoen en andere scholengemeenschappen. Dat heeft erin geresulteerd... Dat Ibn Galdoen verder gaat onder een koepel van christelijke middelbare scholen. En samen met die koepel, de CVO, gaat Ibn Galdoen kijken... wat de toekomst is van het islamitisch onderwijs in Rotterdam. En als het goed is, voor de leerlingen verandert er na de zomer niet zo heel veel. De school zoals die nu bestaat, gaat verdwijnen. Maar de leerlingen kunnen na de zomer nog wel naar hetzelfde schoolgebouw. Maar dat zal waarschijnlijk niet meer de Ibn Galdoen school heten. Na het vertrek van koning Albert van België, althans de aankondiging daarvan... waren er gisteravond toch ook nog wel verbaasde reacties. 79 jaar geforst maakte het gisteravond bekend. Yves de Smet, hoofdredacteur van de Vlaamse krant De Morgen... had het bijvoorbeeld niet verwacht. Volgend jaar wacht ons een heel moeilijk politiek jaar in België... met verkiezingen waarbij de grootste Vlaamse partij, de N-VA toch aangekondigd heeft dat ze dan een poging gaan wagen... om dat Belgische bestel te doen kraken op zijn grondvesten. En dat uh, dreigt tot heel lange, moeilijke regeringsonderhandelingen te leiden. En de politieke klasse was toch geneigd om te zeggen... kunnen we dat niet nog één keertje doen met een ervaren koning... in plaats van met een nieuweling. Maar blijkbaar heeft de koning toch beslist, het is genoeg geweest. De nieuweling is zijn 53-jarige zoon, prins Philip natuurlijk. Hij volgt op 21 juli zijn vader op. Na half acht spreken we trouwens uitgebreid met de smet. Een medaille voor astronaut André Kuipers van de Russische president Poetin. Kuipers is al veelvuldig onderscheiden, maar hij was nog zeer vereerd met die Russische. Dit is een hele officiële ceremonie. En als het ja, van de president van een land is, is het natuurlijk het, zeg maar, de hoogste persoon van wie je dat kan krijgen. Dus dat, ja, dat waardeer ik zeer. Het is een grote eer. Nederlander kreeg zijn onderscheiding vanwege zijn bijdrage... aan de ontwikkeling van Rusland. Kuipers vertrok eind 2011 met een Russische Soyuz-raket... naar het ruimtestation ISS, waar hij meer dan vijf maanden verbleef. In de zaak van de ponypletter... heeft de dierenpolitie gisteravond een man opgepakt. Eerder dook er een video op internet op... waarin een pony bijna bezwijkt onder het gewicht van een dikke vrouw. Woordvoerder van de politie. Ja, we zijn daar uh, de hele dag natuurlijk druk mee geweest. Er uh, uh, nou, is veel commotie ook over op sociale media, op internet. Heel veel mensen die uh, zelf ook allerlei informatie uh, uh, proberen te vinden. Uh, wij hebben uh, gisteravond een 57-jarige man uit Alkmaar aangehouden. En uh, nou ja, wellicht dat dat nog tot meer aanhoudingen uh, zal leiden. Want op de video is te zien dat er meerdere mensen ook bij betrokken zijn. Ja, wat de man precies met die video te maken heeft is niet bekend. En over de platter ontstond dus een rel op internet... nadat Geen Stijl het filmpje publiceerde. Goed, we gaan voor u naar de kranten en zien daar veel Egypte. Leger grijpt weer macht in Egypte op de voorpagina van het AD. Een foto van een demonstrant die een uh, soldaat kust en daarbij de vlag omhoog steekt van Egypte. Ja, op trouw ook een Egyptenaar, maar dan een, uh, een meisje met een uh, hoofddoek die de Egyptische vlag omhoog steekt en boven de menigte uit torent op het Tahrirplein in Cairo. Morsi afgezet, toekomst Egypte, uiterst ongewis is de kop. Een voetnoot van Arno Gunberg in de Volkskrant is ook aardig in dit opzicht. Enkele kanttekeningen bij um, het lijstje wat Volkskrant eerder publiceerde over uh, wat Morsi verweten wordt. Dat hij de economische problemen niet heeft kunnen oplossen. Dat geld eveneens voor de meeste regeringen in Europa, schrijft Gunberg. Dat hij met een nipte meerderheid is gekozen. Dat gold eveneens voor George W. Bush in 2000. Dat hij met dictatoriale middelen tegenstanders bestrijdt. Nou, dat doet Poetin ook. En dat hij is een islamitisch getinten de grondwet heeft ingevoerd. In oppositie zit de Salafi al noor partij die nog islamitischer Egypte voorstaat. Maar uiteindelijk bepaalt het leger wat er zal gebeuren. De revolutie verandert veel, maar niet alles. De massa demonstreert, het leger regeert. Voor op de telegrafenfoto foto ook eh, waar een lachende militair op de schouders wordt gehezen op het Tahirplein. En de Telegraaf maakt zich zorgen over de bijna 3000 Nederlandse toeristen in Badplaats aan de Rode Zee en op de Nile Cruises. Ze leven op dit moment tussen hoop en vrees. De meesten willen zo snel mogelijk weg. Want het wordt met de dag onveiliger. En het is erg onrustig bijvoorbeeld in Luxor. En mensen zeggen dat ze niet meer aan land gaan. Ze blijven dus op de neil, want het is gevaarlijk. Nog eventjes naar het ND. Die krant schrijft uh, onder andere ook over Egypte... maar heeft ook veel aandacht voor uh, de troonswisseling die aanstaande is in België. Met Filip krijgen de Belgen een evangelisch bevlogen koning, schrijft het Nederlands Dagblad. Hij rookt niet, hij drinkt met mate en volgens de Belgische koningshuiskenner Jan van den Bergen leidt hij een devoot leven. Hij is ernstig, leeft het liefst teruggetrokken en heeft afkeer van seksuele uitspattingen. En het FD uh, heeft het over de eurocrisis, want die is er nog altijd. Twijfel slaat weer toe. De eurocrisis steekt de kop weer op, zegt de krant. En dat komt door uh, Portugal. Dat is alarmerend. De regering daar, tot dusver geldt als uh, modelleerling van de Trojka namens het IFF, Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Maar zit nu toch wel degelijk in de problemen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. C'est une fille que tu connais. On peut s'y asseoir sur le bord du quai. Voir les vagues venir et s'en aller. S'en aller. Rester désolé. C'est une fille que tu connais. Il y a des Zet een wiel, Axel Red. Is dat. Maino Remmers, je hoort hem net al even. Is vanochtend in België, in Vilvoorde. Mino, wat ga je doen? Mooi geluid, hè? Een uh, vliegtuig. Ja, het is vlak bezavond, En Ik zit in Vilvoorde, inderdaad. En ik sta op een soort industrieterrein. Nou zitten jullie in het Mediapark in een gebouw... waarvan je ook kan zeggen... ja, het heeft wat <lacht> vierkante gespart. Het is werkelijk een bunker, zeg. Maar goed, hier huist... De Vlaamse televisiemaatschappij waar ze vandaag waarschijnlijk al wel de eerste productievergadering hebben voor de uitzending op de, ja wat, hoe heet het dan in België? Heet dat dan wel een kroning of is het gewoon een inhuldiging? Nou goed, in ieder geval de troonswisseling op 21 juli is altijd een feestdag, want uh, dan is er een soort défilé de nationale feestdag, die altijd al uh, een soort tv spectakel ook is. Um, met heel veel militair vertoon ook. En uh, gemarcheerd in de stad in Brussel. Uh, vlak voor het paleis. En op die dag wordt dus Koning Filip geïnstalleerd in het parlement. Maar ja, dat gaat toch heel anders dan uh, een compleet Koningslied. Hoewel, als ze hier een Koningslied zouden hebben gemaakt. dan zou het misschien grammaticaal beter geklopt hebben. Hè? <laughs> ze vinden uh, ook altijd it, uh, it, it is... Ja, daarom, ja. Of tien voor taal toen het nog bestond. Um... Wij gaan straks praten met uh, uh, een, een koningshuiskenner, een hofreporter zoals het heet. Uh, Brigitte Balvoort. die werkt onder andere ook voor die Vlaamse mediamaatschappij... waar wij nu voor de deur staan. Uh, die uh, commerciële televisiemaatschappij uh, gaat ook samenwerken met de publieke omroep. Samen brengen ze dat dan allemaal in beeld. Maar het wordt dus, zoals al gezegd, veel minder groot dan in Nederland... met ook de afwezigheid van tal van buitenlandse koningshuizen... en al die beveiligingsmaatregelen... Um, en ik denk ook niet dat er een dj zal zijn met een groot klassiek orkest... en een rondvaartboot en 840 camera's. Zo groot zal het allemaal niet worden. Die hele inhuldiging dat schijnt toch een vrij kleine aangelegenheid te zijn op zichzelf. Maar dan goed, dat gaan we straks allemaal horen. Ja, prins Filip. Uh, er zijn al heel veel straten hier. lopen nu op de Medialaan. Ik had het net al over de rotonde de koning Boudewijnlaan, De koning Albertlaan. En daar kan dan de koning Filiplaan aan toegevoegd worden. Maar die koning Filip... Ja, het is nou niet iemand die enorm spetterend overkomt. Um, we hebben een fragment. Toen was hij in contact met de eerste Belgische astronaut. Het was gisteren ook al eens een keertje te zien op televisie. Ja, luister even naar hoe dat gesprekje toen verliep. De eer die de twee Belgische astronauten in de ruimte te beurt viel... was een audiovisueel contact met prins Philip van België. His Highness uh, the Prince now uh, being introduced to alternate payload specialist uh, Rick Chappell in preparation for a air to ground conversation with uh, the crew aboard at Linus. You can by Philippe because want think that in the in the ruimte absolute no geen protocol is. Could you tell me what you what you see door the window? Het zegt op de aarde is echt buitengewoon. We hebben dit Aurora's gezien. We hebben uh, uh, landschap gezien door Afrika, Noord-Amerika. Tja, in de ruimte geldt geen protocol. Een beetje houterige jongen. Zo kwam hij in het begin met Mathilde over. Het schijnt toch dat hij... Die de laatste tijd goed gecoacht is, dat zijn een beetje de verhalen... dat hij er toch voor klaar is gestoomd om aan dat ambt te beginnen. heeft ook hier en daar al wat uh, ja, zich kritisch uitgelaten. Zelfs een paar keer heel erg kritisch um, uh, politieke uitspraken gedaan. Daarvoor is hij ook nog op het matje geroepen, kortom. Hier en daar is er toch wel wat meer peper bijgekomen, zal ik maar even zeggen. Um, dus ja... In België zijn ze heel benieuwd hoe deze nieuwe koning het zal doen. Lijkt hij eerder op Boudewijn, wat toch meer genoemd wordt als zijnde een, een koning met een beetje een religieuze achtergrond... Of wordt het uh, toch wat iets meer flamboyanter? Uh, maar het zal toch zeker niet een prins Lorrain uh, worden... die in snelle sportwagens rondrijdt. Zo'n koning is het zeker niet. Ik ben razend benieuwd naar de hofreporter van VTM... die het allemaal uit de doeken gaat doen. Ja, zijn wij ook, uh, Mariano. Het Nederlands Dagblad schrijft nog over uh, de nieuwe koning. Philip dus, dat hij niet rookt, met mate drinkt... en een devoot leven zou leiden. Met Philip krijgen de Belgen een de evangelisch bevlogen koning. Neem dat mee. Maar nog Remmers. Vanochtend in veel woorden. U hoort hem uitgebreid over de oude en de nieuwe Belgische koning. Dan naar dat andere grote nieuws van vandaag. Morsi in Egypte is niet langer de president van het land. Dat maakte legerchef Al-Sisi gisteravond in een verklaring op de staatstelevisie bekend. De grondwet is tijdelijk opgeschort. Waar Moersi is, is niet helemaal duidelijk. Hij zou naar een onbekende locatie zijn gebracht. Daar onder huisarrest staan. De Egyptenaren in Nederland volgen het nieuws uit Egypte natuurlijk op de voet. Verslaggever Martijn van der Zanden keek gisteravond met ze naar de Egyptische televisie. We zijn in, in een Arabische café waar meestal uh, Egyptenaren komen. En jullie zijn hier met z'n vieren ook bij elkaar aan de waterpijp murkend? Ja, ja, klopt. Dat ja. is uh, Arabische gewoonte. We komen hier één keer in de week langs. Om een beetje te ontspannen, het praten, tv kijken, als er voetbal is, ja, dan kijken we dat. Als er politiek is, dan kijken we dat ook. Ja, want als we nu naar de grote schermen kijken die hier hangen, dan zien we het. We het, het Tahrirplein, ja, denk ik. Het het Tahrirplein in Egypte. Je ziet ja, miljoenen demonstranten. Nu wat minder dan de laatste paar dagen, maar ja, nu ongeveer 8 miljoen demonstranten op straat. Vorige, vorige dagen waren het 33 miljoen. Kijk even naar, naar iemand anders. Hoe, hoe kijk jij naar, naar deze beelden? Ja, kijk naar en ik zie wat er gebeurt in Egypte. En ik ben er zeer tevreden mee dat het zo gebeurt zonder dat er onnodige mensen worden vermoord. En zonder dat het net als drie jaar terug, dat, uh, zonder de jaar terug, sorry, dat er zoveel mensen worden vermoord voordat één iemand weggaat. Nu gaat het gelijk goed met een land. En zie je ook van dat het leger ingrijpt met de bevolking mee. Nou, dan nu op televisie een toespraak van uh, een generaal van het leger... Ik kan het zelf uiteraard niet verstaan, maar uh, kun je een beetje zeggen al wat hij vertelt? Maar het is nu een beetje inleiding over, uh, over wat er gebeurd is. De beslissing zit er nog aan te komen. Spannend? Maar, uh, ik voel nu wel een beetje de spanning, ja. Het zit er aan te komen. Alles? Klaar. Ja, het, is, het is afgelopen met de president. Hij heeft nu bij deze, bij deze geen... Uh, ja, de president heeft, heeft, ja, heeft nu geen, geen zeggenschap meer over het volk. En hiermee... Uh, ja, is de speech afgelopen, ja. Je kan nu zien op het plein dat mensen feest vieren. En hier ook applaus in, in, de, in de kroeg? Ja, ja zeker. Ja. Laten we kijken nu naar beelden van het, van het plein. Ja, miljoenen mensen vieren feest. Vuurwerk op het plein, uh, vlaggen omhoog. Het is één groot feest. Ja. En, en jij ook een beetje blij, want je zit nog een beetje, een beetje rustig zo. Maar ik, ja, ik zal het toch niet zo voelen als, als daar, zeg maar. Je moet er echt tussen zitten om, uh, om ook zo blij te zijn, vind ik. Het is een droom die uit is gekomen, ja. Het is iets wat vele mensen wouden. Zoals je ziet, vele mensen zijn blij. En zoals je hebt gemerkt, de sfeer zat er goed in. Iedereen, uh, iedereen is blij. Je ziet vuurwerk wordt afgestoken op het plein daar. Dat, uh, dat laat al zien hoe blij mensen zijn dat hij weg is. Vervroegde verkiezingen zijn ook aangekondigd. Ja. Heb, heb je daar vertrouwen in? Ik heb er steeds vertrouwen in. Het leger heeft nu de macht. En uh, kijk wat het leger ermee gaat doen deze legerchef is net nieuw. Die zit nu een jaar in Egypte. En kijken. Uh, er zijn al vervroegde verkiezingen aangekondigd. Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel vertrouwen in. Ik zal de tweede president in één jaar. En de president was democratisch gekozen. En ja, de volgende president zal ook hopelijk democratisch worden gekozen. Maar ja, of de mensen daarmee eens zijn niet, en niet afzetten na één jaar, dat, dat, dat weet ik niet. Dat blijft afwachten. Ja, dat blijft, dat blijft zeker afwachten. Ja. Dat is Egyptenaren in Nederland. En zo dadelijk na half zeven dan spreken we Quinta Smit. Zij woont en werkt in Cairo. 75 werd Sjaak Zwart en dat vierde Mr. Ajax... want zo wordt hij genoemd natuurlijk, met een jubileumwedstrijd. Zijn team won met 6-1 van een andere ploeg met oud-Ajaxide. En verslaggever Joris Kreugel zag de wedstrijd. En Sjaak Zwart komt het veld op...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 Sjaak, ja. gefeliciteerd. Dank je wel. 6-1 gewonnen. Kijk, tuurlijk, ik wil altijd winnen. Ja. Maar het ook 5-5 mogen worden. Ik vond het heel leuk. Dat... Ja, goed, je had natuurlijk wel Wesley en Raphael van der Vaart in de gelederen. Ja, nee, maar... Dat maakt het wel even wat makkelijker. Als je uh, de leeftijd van het middenveld telt, dan zijn wij ouder. Papa. Ja.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 Zak Zwart, 75. Lara heeft goede herinneringen aan hem. Ja, ik heb nog met hem gevochten. Ja, dat kan niet iedereen zeggen. Nee, dat dacht ik. Voor het begin van de wedstrijd trouwens kreeg Zwart nog... van de burgemeester Ebert van der Laan van Amsterdam een erepenning uitgeraakt. En na afloop werd de voormalige rechtsbuiten in een open auto... door het stadion gereden. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Hij was net iets beter, trouwens. Tennis. Andy Murray heeft met veel moeite de halve finales van Wimbledon bereikt. Hij had het vooral in de eerste twee sets moeilijk tegen Fernando Verdasco. De Spanjaard, ze erg goed. Ze so, unbelievably well. goed. Yeah, especially when he was behind in games. He kept going for it. Made a lot um, when he was down. I thought, uh, first set, um, he played some really good stuff at the end of the set when he needed to. Second set, my level dropped a bit when I went ahead. I started rushing a little bit, made a few mistakes and then... Uh, yeah, just managed to turn it ja, Hij wist het nog om te draaien, Murray. want hij stond 2-0 achter in sets. En hij won uiteindelijk met 3-2. Het publiek ging uit het dak. Na afloop werd Murray gevraagd of het meest emotionele wedstrijd was die, die speelde op het toernooi. You know, there's been a lot of matches uh, where I've been, been behind en managed to, to turn them En there's also been some where I've been ahead. En it's gone the other way. So... Ik weet niet of het de meest emotionele match is die ik heb gespeeld, maar je weet end, tegen het einde, ongelooflijke atmosfeer. Geweldig om dat te doorstaan en te proberen te voor de semi Murray had genoten van de sfeer en probeert nu wat rust te krijgen voor de halve finale. Waarin moet hij het gaan opgenemen tegen de Pool Jesi Janovic. Janovic is de eerste Poolse tennisser ooit die bij een Grand Slam toernooi de laatste vier bereikt. In de andere halve finale neemt de Servische favoriet Novak Djokovic het op tegen de als achtergeplaatste Argentijn Juan Martin del Potro. Mark Cavendish heeft met overmacht gisteren de 24e zegen uit zijn loopbaan behaald. De dag eerder miste de ploeg met Nicky Terpstra ook daarin nog net het podium. Gisteren viel er dus een last van de schouders van Terpstra. Ja, inderdaad. Het was eigenlijk uh, in de zo'n zijn we al vijfde, vierde, derde, tweede. Ja, vandaag eerst. Gisteren uh, die teleurstelling in de ploeg het uit. Uh, is het net nou toch gelukt. Ja, er lijkt weer een nieuwe kans vandaag voor de Massasprinters. Ook de rit over 176 kilometer van Aix-en-Provence naar Montpellier is grotendeels vlak. Maar het draait ook nog even naar de Nederlandse voetbalvrouw, want daar gaat het goed mee. Die hebben de laatste oefeninterland voor het EK in Zweden gewonnen met 3-0 van Noord-Ierland. De ploeg van de bondscoach, Roger Reinders, vertrekt zondag naar Zweden. En na half zeven hoort u meer over de oude en de nieuwe koning van België en de krokodillen in Artus. hebben we het ook nog over. Dit is Radio 1. Eerst de nos -journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Bij rellen in Egypte zijn zeker veertien mensen omgekomen. Na het afzetten van president Morsi braken in verschillende steden gevechten uit. Op het Tahrirplein in Cairo is, het de hele, is de hele nacht gefeest. De afgezette president Morsi zit vast. Hij zou in een gebouw van de inlichtingendienst zitten of huisarrest hebben. En het leger heeft ook de voorzitter van Morsi's partij, de moslimbroederschap, opgepakt. De Amerikaanse president Obama wil dat de militairen in Egypte zo snel mogelijk de macht overdragen aan een democratische burgerregering. De Ibegaldun school in Rotterdam gaat niet zelfstandig verder. De islamitische school wordt onderdeel van een christelijke scholenkoepel. Bij Ibegaldun werden dit voorjaar 27 examens gestolen... en al snel gingen er stemmen op om de school te sluiten. Een aantal Zuid-Amerikaanse landen komt vandaag in spoedvergadering bijeen... om te praten over de behandeling van de Boliviaanse president Morales in Europa. Die behandeling noemen ze vernederend. Morales wilde dinsdag vanuit Moskou naar huis vliegen... Maar verschillende landen sloten hun luchtruim voor het toestel... uit angst dat klokkenluider Edward Snowden aan boord was. Dan nog het weer. In het oosten nog een bui. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen geregeld zon en maximaal 25 graden. En voor de verkeersinformatie gaan wij naar Jolanda van der Velden. En die heeft alweer drie files in de scherm staan. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij de Alfred Wormer 5 kilometer. Bij Rotterdam op de A15 richting Europoort bij Hoogvliet 3. En een kapotte vrachtwagen op de A59 Os richting Zirikzee bij Knopensonzeel 2 kilometer. Dankjewel, Rolanda. En tot later. Zodat de Turkse en Marokkaanse gemeenschap maken zich ernstig zorgen over hun jongeren. Die lijken steeds crimineler te worden. En uiteraard meer over de situatie in Egypte.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 Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixen we op 17 en 18 augustus het Metropoolorkest Orkest... met nostalgische Disney-hits gezongen door onder andere Jamai. Kijk snel op robecosummernights.nl. Wandel rond bij de Nijmeegse Vierdaagse, Szeel Amsterdam en de Nieuwjaarsduik. De leukste evenementen beleef je op hollandtour.nl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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, het is uh, net iets na half zeven. Er wordt nog steeds gefeest op het Taghiërplein in Cairo. Na het afzetten van president Morsi worden de Egyptenaren weer wakker... in een ja, toch ander Egypte. Hoe dat Egypte er dan nu uit gaat zien, dat is nog allesbehalve duidelijk. We gaan erover praten met Quinta Smits. Ze woont in Cairo, werkt daar voor een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie... Arab West Report. Quinta, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was de nacht in Cairo? Um, onrustig, <laughs> vreugdevol. Oh, ja. uh, er heerst een hele grote feeststemming, nu nog steeds. Uh, het duurt ook nog wel een paar dagen, denk ik. Ik denk dat de feesten vandaag in dag hier nog steeds doorgaan. Het was, het, was een bijzondere, het was een bijzondere nacht. Wat maakt het zo bijzonder uh, voor jou? Um, ik ben uh, natuurlijk gelijk uh, nadat, nadat het leger dit allemaal heeft gezegd, gisteren ben ik uh, ook de straat op gegaan. Um, waar de mensen gewoon nou ja, in, in gigantische groepen samenkwamen. En allemaal richting Tagrier gingen. Vanuit Tagrier ook kwamen om naar andere plekken te gaan in de stad. En uh, het leger stond toch ook nog wel overal op verschillende plaatsen naar Tagrier. En om te zien hoe blij de mensen waren naar het leger toe. Uh, het was echt heel herkenbaar van wat er twee jaar geleden... na de revolutie is gebeurd, waar diezelfde vreugde naar het leger toe was. Mensen op straat. Ik, ben, ik heb een heel stuk meegelopen met een Egyptische familie... die alleen maar... Uh, aan het lachen waren, volledig... Nou, gewoon zoveel vreugde. Naar het leger, naar de politie. Iedereen ja. op de foto met het leger, met de politie. En dat is toch wel een heel sterk contrast ook... Met, met wat er nog helemaal niet zo heel erg lang geleden is gebeurd... met het leger, toen die de macht hadden in, in het land. Ja. En... en... Al die kwaadheid, al die woede naar het leger toe... lijkt opeens volledig weg. Ja, is helemaal geen, geen, je bespeurt geen <kwijnt> wantrouwen richting het leger. Want die zouden natuurlijk... Um, die zijn niet democratisch <kwijnt> gekozen, laat ik het maar zo zeggen. En, en nemen nu toch een deel van de macht. Uh, stellen de grondwet buiten werking. Uh, proberen uh, het pro promorsiegeluid te dempen door mensen aan te houden. Uh, zenders op zwart te zetten, dat is wel vergaand, hè? Um, klopt, maar aan de andere kant wordt er... ...wel gezegd dat het leger doet wat de meerderheid van de mensen willen. En de leger heeft ook in, tijdens uh, hun, hun statement gisteravond... ...heeft de leger gelijk, en dat is heel erg anders met twee jaar geleden... ...heeft, de, heeft het leger gelijk de macht uithanden gegeven aan iemand anders. Aan, aan, uh, aan Adli Mansour... Van, van het gerechtelijke macht in, in Cairo of in Egypte. Daarmee heeft het leger niet zelf de macht overgenomen. En dat is het idee dat daar heel erg heerst in Egypte. Het leger heeft in die zin precies gedaan wat de mensen wouden. Ja. Wat de meerderheid van de mensen wouden. Ja. En daardoor wordt het gezien als juist een hele democratische beweging... Ja. Nou is niet overal feest Feest natuurlijk. Nee. Uh, zeker niet in Cairo, uh, maar ook in andere delen van Egypte niet. Maken de Hallo. mensen die jij spreekt zich zorgen over misschien wel een tweedeling van het land? Um, gisteren niet. Gisteren waren mensen er echt niet mee bezig. Er was ook, toen ik dat vroeg, dat heb ik ook gevraagd aan mensen op straat. En toen werd er alleen maar gezegd, nee, we zijn niet bang voor de moslimbroederhoed, voor de broederschap, um, niemand in Cairo of niemand in Egypte uh, is voor de moslimbroederschap. Er was een complete, uh, gewoon geen erkenning... voor de hoeveelheid uh, steun die de moslimbroederschap toch heeft door het hele land. En als je ook kijkt, er waren toch wel heel veel sporadische gevallen van geweld... tussen de moslimbroederschap en, of pro-morsi-demonstranten en, en anti-morsi-demonstranten. En ik denk dat dat nog wel doorgaat uh, de komende dagen, de komende tijd... De vraag is wat de moslimbroederschap nu doet. Uh, er zijn toch wel heel veel leiders die zijn opgepakt. Uh, Morsi zelf schijnt ook opgepakt te zijn. Uh, de vraag oh. is nu: hoe reageert de moslimbroederschap hierop als ja. organisatie? Ja, en, en uw en organisatie? Want uh, u werkt voor een NGO, een non-governementele organisatie. Die zijn hard aangepakt hè, onder Morsi. Verwacht u dat dat, dat zal veranderen? Um, dat weet eigenlijk niemand. Er wordt nu natuurlijk een nieuwe constitutie. Um, wordt geschreven. De, mensen weten niet wat daarmee nu gaat gebeuren. Het, het idee, ja, de, de, de NGO's zijn heel erg hard aangepakt onder Morsi. Terwijl gelijkertijd, als je erover praat met um, mensen uit uh, de Freedom and Justice Party, het, het partij van, van de moslimbroederschap, en ook met heel veel um, salafi-partijen werd er toch wel echt gezegd dat er nu juist heel veel meer ruimte is voor de NGO's om te bewegen. Terwijl alles wat de NGO's doen, moest, door, moest met toestemming van uh, de regering gaan. En dat okay. gaat natuurlijk heel erg tegen het idee van de NGO's. Ja, ja, zo is wat er dat. nu mee gebeurt, dat, dat, dat is de vraag. Niemand kan dat nu gaan voorspellen. Daar is ook nog, ja, daar is nog te, te vroeg voor allemaal. Ja, dat begrijp ik. Quinta Smit... Woont en werkt in Cairo. Fijn dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Geen dank. Geen dank. Tien over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Marokkaanse en Turkse jongeren zijn steeds vaker betrokken bij zware criminaliteit. Door het toenemende geweld zijn er dit jaar al elf doden gevallen. De gemeenschap maakt zich zorgen. En daarom was er gisteravond een bijeenkomst over dit thema. Assalamu Alaikum warahmatullahi wa Goedenavond. Welkom in de blauwe moskee hier in Amsterdam. Een kleine honderd mensen zijn er op deze avond in de moskee afgekomen. Waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan over hoe we samen iets beter kunnen maken, wellicht iets mooier kunnen maken, wellicht samen iets kunnen doen ter verlichting van lasten. De imam opent de avond. Leila Jamila en daarna is het de beurt aan de woordvoerder van het contactorgaan Moslims en overheid. In de afgelopen tijd heb ik ook wat proberen te zeggen over dit thema. En ik kan u uh, meegeven, dames en heren, ik ga naar huis en ik heb slapeloze nachten, omdat het uiteindelijk om onze jongeren gaat. Die op een jonge leeftijd hun leven verlaten. Die eigenlijk, uh, zoals u, op een hele jonge leeftijd niet een warme nest hebben kunnen krijgen, uh, een goede opvoeding hebben kunnen krijgen. Uh, om hun leven voort te zetten. En hij is niet de enige die zich grote zorgen maakt. Dat doet ook de stadsdeelvoorzitter. De dingen die pijnlijk zijn, moeten we ook benoemen. We hebben hier namelijk alleen maar verliezers. We hebben verliezers en verliezen. En dat is volgens mij is het moment dat we ook grenzen moeten stellen. Dit is een probleem dat we gezamenlijk moeten oplossen. De toehoorders krijgen ook nog een soort van college van een onderzoeker. Ik kan me voorstellen dat bepaalde excessen die hebben plaatsgevonden... Met die schietpartijen. Kijk, als het gaat om een partij van 200 kilo cocaïne. dan denkt iedereen dat wel weet waar dat aan ligt. dat er iemand neergeschoten wordt. Maar als het gaat om iets in het uitgaansleven. een vermeende belediging. waar mijn vriendjes bij staan. en ik voel me gepiepeld. en ik word opgejut. en ik los dat conflict niet meer op met een klap. maar met een kogel. dan heeft dat normaal gesproken vroeger. een effect in de gemeenschap. Zo iemand wordt betiteld als ziek. die krijgt op basis daarvan geen status. En het lijkt. maar goed, misschien heeft u andere ervaringen. alsof dat aan het veranderen is. Alsof dat excessieve geweld iets is waarmee je je kan profileren in de buurt. En dat baart me ook grote zorgen. En daarna is er ruimte voor discussie. Het is een probleem dat al jaren heerst. En het is niet alleen thuis. Het begint op school. Het begint bij de reclassering. Het begint bij de politie. Het begint in de rechtbank. Het begint bij de jongerenloket. Als je met een jongere daar binnen loopt. Het is niet te herhalen de manier hoe ze behandeld worden, hoe naar ze gekeken wordt en de etiketten die op deze jongens zitten. Moeten we eerst nu, dat al onze Marokkaanse jongens niet vermoord worden, dat we niet opeens wakker worden? Ik wil het schandalig dat we hier zitten nu, omdat ze sterven. Maar afloop blijkt dat de mensen zich echt grote zorgen maken. Ja, ik maak me inderdaad wel zorgen omdat er laatst echt heel vaak dingen gebeuren en Marokkanen zitten altijd wel... Dus, uh... Het is ook goed voor de Marokkaanse samenleving natuurlijk om dit bespreekbaar te kunnen maken. En dat we ook gewoon één front kunnen vormen en dit proberen te voorkomen in de toekomst. De oplossingen die hier zijn, dan moet gewoon de sociale controle dichtbij bij, bij, bij de mensen zo uh, groot mogelijk. Omdat niemand in dat land of wat dan ook om uh, de opvoeding alleen, de opvoeding moeten wij gezamenlijk doen. Ik voed me thuis, maar buiten moeten wij samen doen. En dat mis ik. En dat is belangrijk dat er hier vanavond dan wel over dat soort dingen gesproken wordt. Ja, ja ik vind dat uh, over het gezin praten. Maar dan moeten wij niet alleen over individu, Maar moeten wij ook collectief gaan aanpakken. Omdat individu kan je echt niet oplossen. En ik ben bang dat de oorzaak van heel veel problemen... omdat die individualisme hier in Nederland steeds toeneemt. Gisteravond bijeenkomst dus over zware criminaliteit... onder Marokkaanse en Turkse jongeren. En Martijn van der Zanden maakte de reportage. We gaan naar België. Nog een kleine drie weken en dan is Philippe de nieuwe vorst van België. Nou goed, er is nog wel heel wat werk aan de winkel voor hem, Alvorens alle Belgen hem ook als een koning zullen ervaren. Bent u er klaar voor om koning te worden? Dat is dan nu dat ik de vraag moet stellen. Prins Philip zal op 21 juli Albert II als koning opvolgen. Maar niet iedereen ziet dat zitten. Philip kwam in het verleden regelmatig in opspraak. Dat ligt voornamelijk aan uitspraken van hem... of aan onhandig gedrag van hem dat niet betaamt voor een kroonprins. Een kroonprins of een staatshoofd wordt verondersteld om neutraal te zijn, boven iedereen te staan... en er zo weinig mogelijk eigen meningen op na te houden. En dat is iets wat Philippe het bijzonder moeilijk mee blijkt te hebben. Hem werd luiheid verweten tijdens een handelsmissie naar Zuid-Afrika. Natuurlijk, het raakt mij. Vooral als de zaken die gezegd worden niet stroken met de werkelijkheid. Er waren protesten toen hij een eredoktoraat kreeg. Elke, er! Elke, er! Een academische zitting moet een academische zitting blijven. Dank u. Philip dreigt de kritische journalisten niet meer toe te laten in zijn paleis... vertelt morgen hoofdredacteur Yves de Smet. En uiteindelijk is hij beginnen te dreigen en dat vonden we er een beetje over. Dan heeft hij gezegd van kijk, als jullie zo kritisch blijven... en, en zo blijven schrijven over ons, dan mogen jullie het paleis niet meer binnen. Koning Albert bleef zo lang mogelijk aan om Philip en de Belgen elkaar te besparen. Maar de tijd tikte onvermijdelijk door en Mathilde... Philips vrouw wist het beeld enigszins te kantelen. Neem deze ring als teken van mijn liefde en trouw. De prins werd milder. Ik zal in zekere zin doordoen met de prioriteiten die, nu, die er nu zijn. Maar ik zal me aanpassen aan de omstandigheden. Het vertrouwen is groeiende. Allee, zoveel jonger is hij nu niet, maar iemand jonger wat, ja, wat nieuw leven kan blazen in België, hè? En vooral Mathilde. Ik denk dat Mathilde haar in invloed veel gaat tonen. Maar er is volop werk aan de winkel voor de nieuwe vorst. Nog lang niet elke Belg is overtuigd van zijn capaciteiten als koning. Ik heb daar niet veel vertrouwen in, in die nieuwe ook niet. Dus uh, ik denk dat het voor het land is weinig, weinig uh, verandert. Ja, maar nog remmers, er gaat niet veel veranderen in België. Nou, dat willen we dan wel eens horen. Je bent in veel ja, ik ben in veel woorden bij VTM, dat is de commerciële Vlaamse televisie. En daar maken ze ook een soort blauw blauwbloedprogramma, zo'n royaltyprogramma. En aan dat programma zat ze gisteren te monteren. Wie ziet Balvoort? Die zat toevallig zat u een portret te monteren van Filip. Ja, van Um, wel, wij uh, waren, ja, we verwachten toch ergens een troonsafstand. Dus wij waren bezig met allerlei updates van portretten... van onze huidige koning en van de toekomstige koning, Filip. Uh, en toen was er ineens die mededeling dat er iets uit het paleis kwam? Uh, ja, wij dachten eerst allemaal dat het een grap was. Uh, maar snel bleek uh, dat het inderdaad uh, menens was. En uh, de, toen was het alle hens aan dek, natuurlijk. Ja, ja we hebben het... Uh, uh, het idee natuurlijk dat 21 juli, dat is de nationale feestdag... dan is er elk jaar een soort parade, een defilé... dat dat al heel snel is, terwijl in Nederland er maanden de tijd was voor de voorbereiding. Maar toch, die inhuldiging, of is het hier wel een kroning? Het is zeker geen kroning, het is gewoon een eetaflegging. Want de, de nieuwe koning die hoeft niets anders te doen dan trouw te zweren... aan de wetten van het Belgische volk en aan de grondwet. Niets in de kerk? Helemaal niet, nee, het is nee. echt een burgerlijke plechtigheid. Uh, geen buitenlandse koningshuizen? Uh, denk ik niet, uh, ik ben er bijna zeker van. Het is uh, ook de eerste keer dat dit bij ons een, een heugelijke gebeurtenis wordt... want het is de eerste keer dat een, een koning aftreedt in goede omstandigheden, zeg maar. Wat normaal is, het, eigenlijk valt het samen met de begrafenis van de vorige koning... want dan is er normaal een troonswisseling, dat is dus nu niet zo... Um... Maar het zal ook geen, er zullen geen koningsspelen zijn, er is geen koningslied... en er zal ook geen vaarttocht zijn, hè? Zeker niet. Ik denk, vuurwerk, daar zullen we al blij mogen mee zijn. En wie weet, er was eerst nog een concert gepland... maar of dat doorgaat, dan moeten we een beetje afwachten. Tja, um, dat is toch wel heel wat anders, eigenlijk. Um, uh, dat betekent dat het eigenlijk veel kleinschaliger is... Um, ik denk dat al bij al het een plechtigheid zal zijn van een klein half uurtje. Uh, zo is het uh, gebruikelijk en uh, het wordt heel low profile eigenlijk gehouden. En daar komt nog eens bij dat het ook minder leeft dan in Nederland... waar je denk ik de eerste dag nadat koningin Beatrix haar abdicatie deed bekend maakte um, uh, dat, uh, ja, dat zeg maar, de eerste reclamemakers te volgen nog al bij elkaar zitten om de oranje prularia te bedenken en de campagnes. Uh, dat uh, denk ik dat we dit helemaal hier niet moeten verwachten. En misschien heel kleinschalig, maar zeker geen uh, Nederlandse toestanden. Waar wij toch eigenlijk ook als Belgen uh, echt met grote ogen hebben naar gekeken. Ja? Ze... Vinden jullie dat jammer dan, dat dat hier niet is? Oh, wat heet jammer? Uh, ik denk dat de Belgen daar te nuchter voor zijn om uh, zo... Gelukkig maar. Misschien wel, ja. ja. Goed, um, uh, maar dat wordt wel vandaag nog gemonteerd, hè? want er, er moeten wel plannen gemaakt worden. Want er, is natuurlijk toch, er komt wel een grote nationale uitzending samen met de publieke omroep, geloof ik. Dus daar wordt al over gesproken vanochtend. Uh, dat denk ik wel. Het was voor iedereen een grote verrassing gisteren. En uh, ja, vanaf vandaag is het werken geblazen. Uh, ook voor het paleis. Ik neem aan dat de, de grote zenders nu uh, op het paleis zullen ontvangen worden. En dat er gekeken wordt hoe ze die plechtigheid nu kunnen in beeld brengen. Uh, maar... Twintig jaar geleden, bij de dood van koning Boudewijn... was het ook helemaal snel geregeld. Tussen het overlijden van een koning en een nieuwe koning... is er dan een maximumperiode van negen dagen. En nu zal het allemaal in één plechtigheid gebeuren. Ja, dus dat betekent dat het een heel andere uh, bijeenkomst zal worden... een heel ander tv-programma ook... dan die 834 camera's die de NOS geloof ik overal had neergezet. Maar we horen er straks meer over... en dan nemen we ook de Belgische krant even door. Kijk eens aan. Ja, in Nederland is ook het budget enigszins overschreden, geloof ik. Maar goed, in België doen ze het dus sneller. Hoe gaat het uh, inmiddels op de snelwegen in Nederland? Jolande van der Velden. Wat korte ja, files bij Amsterdam aan de Noordkant. En ja, de enige die opvalt is uh, veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen op de A59 van Os naar Zerikszee. Daar staat tussen ter Heide en Knopenson zil 5 kilometer. Verkeer op weg naar Rotterdam kan het beste omrijden vanaf Knopend Hooipolder via Gorkem over de A27 en de A15. Straks, dan hoort u hier. onze verslaggevers in. Cairo, Sander van Hoorn en Jeroen de Jager zijn daar. Ze hebben het laatste nieuws zo dadelijk over uh, de demonstraties daar. Afgezette president Morsi en de machtswisseling. U hoort ze zo dadelijk. Nu Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Zochtend van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal. En Lara Rensen en Marcel Oosten. De show was dat met Wouldn't It Be Good. Wij gaan naar uh, de krokodillen in Artes. Want er wordt vandaag een nieuw verblijf voor ze geopend. Amsterdamse dierentuin heeft een bijzondere krokodillen. Het zijn namelijk onechte gavialen. soort van Kessel. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent hun verzorger. Ik ben uh, de reptiele hier in Artes. Dat klopt. Ja, en, en een onechte gaviaal, hoe ziet die eruit? Een uh, echte gafiaal is een uh, grote, krokodillensoort. Uh, Onze grote man is 5,5 uh, meter. En dan hebben we het over enkele honderden kilo's. Dus dat zijn uh, flinke jongens. Die hebben heel wat ruimte nodig? Die hebben heel wat ruimte nodig, dat klopt. En uh, ze hebben nu een heel uh, mooi groot verblijf gekregen. Hm. Wat is het verschil met een echte gaffiaal? Het verschil met een echte gafiaal... Uh, de gafiaalsoort heeft een uh, lange snuit. Een hele lange, dunne snuit waarmee ze heel makkelijk uh, vis in het water kunnen vangen. Deze onechte gafiaal hebben we ook. Uh, maar net even korter. zit uh, tussen ja, andere soorten krokodillen en de gafriaal een beetje ertussenin. Vandaar de naam Onechte gafriaal. Lijkt erop, maar is het net niet helemaal. Ja, dat is ook wat om een onechte gaffiaal te heten. Ja, ja dat, uh, daar zijn ze uh, gelukkig mee hoor. Alsof je altijd een kopie bent van een, een ander. <laughs> een kopie bent van een ander, ja. ja, nou ja. ja zolang zij een, een visje en een ratje krijgen, dan zijn uh, ze alles zijn best. Ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> het zijn net mensen. Um, <laughs> wat is er mis met hun ouder verblijf? Uh, met een ouder verblijf was uh, in principe helemaal niks mis. Het was een prima verblijf. Alleen, uh, wij hebben al een aantal jaren deze, deze onechtgrafjaal in hart zitten. Ze zitten er eigenlijk al sinds 1880. Uh -huh. uh, niet deze, maar dit soort. En uh, dat verblijf is altijd prima geweest, alleen uh, ze willen niet voortplanten. Oh. Uh, dat is een probleem die ook in andere dierentuinen voorkomt. Uh, in Europa zijn er nog tien uh, dierentuinen die deze uh, krokodillensoort hebben. En eigenlijk hebben alle dierentuinen hetzelfde probleem. En dat ligt uh, aan, aan het verblijf waar ze zitten, denkt u? Uh, nou ja, het, het probleem is eigenlijk er is erg weinig bekend over deze krokodillensoort, ook vanuit, uh, vanuit de natuur. Um, en ja, dan ga je uh, kijken van, um, ja, waar ligt dat aan? Uh, je gaat kennisoverdrachten met andere dierentuinen. Ja, uh, zo slim. kom je tot uh, ja, bepaalde um, aspecten waarvan je denkt van, dat kunnen we verbeteren. Oké, okay, waar, waar doet de onechte gavial het graag? In het water. Ah. En uh, in, vooral in een diepe waterbak. En dat is dan ook een van de belangrijke ah. dingen die we nu uh, ja, verbeterd hebben, geoptimaliseerd hebben. Ja, dus, dus het, het is wat aantrekkelijker het nieuwe uh, verblijf. Daar zitten ze, zitten ze al even in. Hebben ze dat, hebben ze dat al uh, laten merken? Uh, ik heb het nog niet gezien. Oh. Uh, ik sta er natuurlijk niet altijd bovenop te kijken. Dus uh, wie weet uh, hebben ze het toch al geprobeerd. Maar, um, mag ik even wat vragen, meneer Van Kessel? Ja, ja, misschien, ik weet niet of u er wel aan gedacht heeft, maar u heeft er wel een vrouwtje bij gezet, hè? Ja, zeker. Oh, okay. een manje ja. en een vrouwtje. Ja, ja absoluut. Nee, ik, dat zou ook kunnen dat het daar aan ligt. <laughs> Nou goed, nee, dit maar... is een mannetje en een vrouwtje, die zit al uh, langere tijd uh, bij elkaar in hetzelfde verblijf. Dus ze kennen elkaar al heel goed. Ja, maar goed, nou, er moet een klik komen. Maar er die u, heeft u nog komen, niet ja, gezien, ja. maar het, het bevalt in ieder geval wel het nieuwe, nieuwe verblijf. En het is trouwens ook voor, voor het publiek beter, kunnen ze ze beter zien? Uh, ja, eigenlijk uh, het halve reptielhuis zeg maar, is nu uh, één verblijf geworden voor uh, deze omrecht uh, het is uh, aantrekkelijker uh, voor het publiek, ook omdat er nu een, een regeninstallatie in zit. Uh, dat ja. heeft ook dus allemaal met die voorplanting ja. weer te maken. Dus dat Klink. maakt het allemaal heel mooi, mooi om te zien. Het ja. is een heel mooi grote met een heel mooie grote waterbak. Oké, okay. klinkt niet aantrekkelijker met een regeninstallatie voor het publiek. Maar goed, ja. het zal wel voor de te lopen. We hoeven ze niet doorheen te lopen. <lacht> doorheen te lopen. <lacht> Meneer van Kessel, uh, Sjoerd van Kessel, hartelijk dank voor je uitleg. <lacht> U bedankt. Goedemorgen. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Nou, Voor alle kranten zijn de gebeurtenissen in Egypte het belangrijkste nieuws van vanochtend. Op de voorpagina van de Volkskrant staat een foto van generaal Abdel Fattah Al-Sisi... op het moment dat hij zijn toespraak houdt... waarin hij vertelt dat het leger tijdelijk de macht heeft overgenomen. En binnen, binnen in de krant een profiel van de generaal. Hij werd vorig jaar augustus door Morsi benoemd... om de macht te breken van de bejaarde generaals... die al aan de macht waren sinds de val van president Mubarak. De krant noemt het daarom wrang dat juist Al-Sisi Morsi nu naar huis stuurt. Trouw kopt op de voorpagina. Morsi afgezet, toekomst Egypte, uiterst ongewis. Met daarbij een foto van een vrouw in het zwart... die juichend boven een menigte uittorend en zwaait met een vlag. Waar Egypte twee jaar geleden na de val van president Mubarak vol hoop was... schrijft de krant, is er nu sprake van bange afwachting... en een ruw einde aan Egyptisch-democratisch experiment. Koep in Egypte, Morsi afgezet, schrijft de Telegraaf... met daarbij een foto van een militair die op de schouders wordt gehezen. De krant heeft ook gesproken met Nederlandse toeristen in Oegada en Sharm el shaikh die het liefst zo snel mogelijk terug willen naar Nederland... omdat ze bang zijn dat de situatie escaleert. Nou, Voor van het AD. Ten slotte staat ook alweer een militair. Ditmaal wordt hij gekust door een man met een Egyptische vlag in zijn hand die een bord om zijn nek draagt met de boodschap Go Out... aan het adres van Morsi. En zo dadelijk. Na het bulletin van zeven uur, waarin er al bijgepraat wordt over Egypte... schakelen wij met Cairo. Onze correspondent Sander van Hoorn was vannacht... op het uh, centrale Tagierplein in Cairo... waar het werkelijk ontplofte. Maar dan van blijdschap. En um, ja, we spreken hem zo dadelijk ook, hoe het vanochtend is. Want men wordt daar wakker, in een ander Egypte. En wat is dat voor een land? van Hoorns, zo Hoor dadelijk. Blijf luisteren.